Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Zet morgen je auto niet op de vluchtstrook voor de dode herdenking. Rijkswaterstaat roept bestuurders op om in plaats daarvan een parkeerplaats op te zoeken voor de twee minuten stilte. Morgenavond om 8 uur. Op elektronische borden boven en langs snelwegen komen ook teksten te staan. Om mensen eraan te herinneren dat onnodig stilstaan op de vluchtstrook gevaarlijk kan zijn. De man die vorige week in Den Haag uit het raam viel, is overleden aan zijn verwondingen. Na de val zeiden de buurtbewoners dat de man uit het raam op de derde verdieping was geduwd. Volgens de politie gaat het om een ongeluk. En Er is weer vogelgriep opgedoken bij een boerenbedrijf in Lunteren, Gelderland. Alle 90.000 legkippen worden gedood. Bij 32 pluimveeboeren in de buurt wordt gecheckt of het virus daar ook rondgaat. En vliegmaatschappijen overleggen straks met Schiphol... over alle geannuleerde vluchten van afgelopen weekend. Het vliegveld cancelde een hoop omdat het anders te druk zou worden. Die beslissing heeft behoorlijk wat geld gekost. De vliegmaatschappijen willen miljoenen zien van Schiphol. En in het zuiden van de VS is nog steeds een klopjacht aan de gang. Er wordt gezocht naar gevangenen en een hulpsherf. Zij zou de man hebben geholpen om te ontsnappen. Of ze dat vrijwillig deed weten we niet... Er ligt 10.000 dollar klaar voor de gouden tip, zegt deze Amerikaanse verslaggever. US is offering two rewards. For her, de gevangene zat een straf van 75 jaar uit voor een moord. De sheriff werkt al 25 jaar bij de politie, was meerdere keren medewerker van het jaar... En het weer nog. Vanuit het noorden steeds meer wolken en ook kans op wat regen. In het zuiden blijft het grotendeels zonnig. Vanmiddag breekt de zon overal vaker door en het wordt 11 tot 19 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A9, Alkmaar maar Amstelveen tussen BV -wijk Oost en het knooppunt Rotterpolderplein. Drie kilometer file met bijna 10 minuten vertraging.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 Shine on, let your light shine on And I will sail on home, sing a la la la Sing a la la la Nou ja, het Ik vind wel dat ze betere platen hebben gemaakt, ja? Ja, Is dat zo? Nou, zeker. Zeker. is toch, zeker. Uh, naar mijn idee, uh, denk ik, een hele uh, grote geweest. Jawel, maar daar gaat het niet om. Uh, uh, ze hebben betere platen gemaakt. Betere platen. En Dit is niet zo'n goede plaat, vind ik, van de Cats. Hé hey Ger. Ja? Uh, doe jij wel eens aan... Uh... Uh, de, uh, postcode loterij, vrienden loterij. Nee, oh loto. nee. Oh, hou je ik, niet van, hè? Ben ik helemaal Staats Staatsloterij? Vreselijk, al die, die, die, die idioten die je heel erg uh, um, achtervolgen. En, en jij, Frank, Heb jij wel eens een lot, loterij? Ik koop een nou, loterij voor, voor, voor, voor, uh, voor de lokale loterij, voor het goede doel of zo. doe ik ja. wel zo mee. Maar... Nou, ik heb heel af en toe koop ik in een dollar bijkoop, een staatslot. Maar... Oh ja, dus ik, ik kreeg altijd de... met oud en nieuwe staatslot van, uh, van mijn moeder. Ja. Uh, maar de kans dat je door een connection-bus in de woonkamer wordt overreden is tien keer groter. Ja, ja maar en vooral, of in de, maar in de, de woonkamer een... van je buurman. <laughs> ja. Dat, dat, ja, ja. Dat is nog beter. Dat is nog, ja. Dan heb je geen maar, pech. Maar op zich, uh, postcode loterij is natuurlijk wel een heel listig concept. Enorm listig. Ja, ja dat is echt op, dat maar, op marketing gesproken. Maar uh, de ja. staatsloterij, uh, daar hebben we het over, die is op zoek naar iemand... In Blijswijk, in Zuid-Holland. In de Primera is een lot verkocht met uh, de letters. Let u goed op allemaal, als u in de buurt van Leiswijk, Blijswijk woont. Ook daar zijn we het ontvangen. Ferdinand <laughs> Victor 74622. Bingo. Uh, daar is, ze hebben zelfs een vliegtuigje uh, rond laten vliegen uh, daar. En waarop de staatsloterij zoekt de winnaar. Er is namelijk vorige maand zijn prijs gevallen op dit lotnummer. En het gaat om maar liefst 12,8 miljoen. Zo? Dus iemand heeft ergens ja, in een ja. laadje uh, tussen oh, de pritstiften... een oude schaar en een rolletje celotape ja. gewoon ja, een lot liggen van 12,8 miljoen. Bizar, hè? Ja, dat is ook wel... Uh, ja. Als het niet uit hoeft te keren, dan uh, gaat het gewoon weer in de pot, hoor. Denk maar, ik. Ja. Maar, die, maar die verhalen hoor je ja. natuurlijk wel vaker. En ik snap ook wel dat... Maar eigenlijk zou je een waterdicht systeem moeten maken... dat als je een lot koopt, dat je ook meteen via een QR-code geregistreerd staat of zo. Ja, Dat is toch een kleine moeite, of niet? En wat ik ook niet begrijp... en dat is het psychologische effect daarvan... is even groot als de hebzucht waarschijnlijk. Waarom niet zoveel prijzen van 1 of 2 miljoen... dan ben je ook redelijk uit de brand... in plaats van 1 prijs van 12 Ja, doen ze. De ik hoe heeft de maar. die doen elke dag... 5.000 euro. Elke week 25.000 euro. Elke twee weken 100.000 euro. Elke maand een miljoen. Dus zo doen ze dat. Ja, ja. Waardoor je... Is, het, gaat, het zit allemaal op greed. Ja. Het enige wat je kunt zeggen van die postcode is dat ze een gedeelte overmaken aan goede doelen. Ze zeggen wat neushoorns en ze helpen... Nelson Mandela, Stichting en dat soort dingen. Ja, ja. Maar, maar, maar er gaat toch iets meer geld naar anderen, zou ik maar, Er maar gaat heel veel geld, over geld over. Naar, naar Robert en Brink. Ja. En dan nou, Winston, Winston, Winston Gestenowicz. Carolien Tense. En, Tense en, Albert Verlinder. Verlinde. Nou, misschien kan Chantal Jansen... die ook in een van die filmpjes op de voorgrond uh, is opkomen... draven, daarvan dan een andere pantalon aanschaffen. Want die heeft een soort uh, Como vuilniszak aan. Dat ziet er niet uit de broek. <laughs> maar oh, terzijde. Ja. Dat vind ik wel grappig dat jij daarmee dat je daar dan, ja, ja, daar dan op gelet hebt in de film. Ja, filmpje. ja nou, ik, vind, ik vind haar... Vind ik een, goed hoor, Frank. Uh, goed, goed. goed. vrouw die er... Uh, Goed uit. Een beetje hoog barbie gehad, maar toch wel lekker. Toch? Of? Ja. Nou, lekker mag je niet zeggen. Oh. Oh. Nee, nee, lekker mijn vrouw. Maar. mijn vrouw maakt momenteel een programma met haar. Dus ik weet niet of je... Ja. een handtekening? Ik, ik heb de wasko-tekening al. De Wasco-tekening? De poster. Nee, Chantal, de Chantal is, uh, is, leuk. Ja. Leuk, is een leuk mens. Ja, ja is een hartstikke klopt. leuk mens. Mijn vrouw maar maar die gangen. mensen laten zich wel allemaal door deze uh, uh, ja. onderneming enorm... Maar wacht, Ger... Ja, ik kan je vertellen, toen, ik, toen ik bij RTL werkte... maakte ik met uh, Martijn Krabbe programma's van, weet ik veel... In Holland zat een huis, uh, dat soort programma's. Nou, wij konden mijn salaris betalen, ik zeg maar wat. Ik roem even uit mijn uh, drie ton. Ik zeg maar, dat ja. kreeg hij voor die programma's. Maar hij kreeg van de postcode Lote kreeg hij geloof ik zes ton om alleen in die klote filmpjes op te dragen. Je meent het. Ja, het ging echt, gaat echt om, om substantiële bedragen. Deze oh, mensen krijgen... Ik, uh, Bijna een dubbel jaar salaris om, om ambassadeur te zijn van die loterij. Het ja. echt, gaat echt om serieuze bedragen. En dat zijn, dat is, is dat nou, uh, uh, ja, het zijn staatsbedrijven. Getallen kloppen waarschijnlijk niet, maar het was echt krankzinnig. Maar het zijn staatsbedrijven, hè? Nee, het is een Nee, Integendeel. Nee, nee, he? nee, nee, de staatsloterij is een staats. Ja. Uh, nee, maar de uh, postcode loterij, dat is zeker geen staatsbedrijf. Nee, nee, nee, nee het is een commerciële organisatie. Die zitten okay. door heel Europa en andere landen zijn ze ook okay. opgericht door uh, Boudewijn Poelman... En die heeft er uiteindelijk wel een soort van stichting van gemaakt met zijn op, zit in het bestuur, ja, zeker. Uh, ja, absoluut. absoluut. Ja. We wel heel er zijn een aantal mensen die ik goed ken, die werken er ook. Speel jij golf ook, ja, om nu even een bruggetje te maken? Uh, ja, even van de hak op de tak. Geet ook, kan nog wel zijn. Ja, nee, benen. ik speel ik van geen van, uh, golf. Maar, golf. Ja, golf. Ik wil golf. golf. Nee, je moet golf zeggen. Golf? Ja, golf. Ja, golf. Ja, het is een mooie auto. Ja. Nou ja, zie je, dan ga je al, die ik denk, ik gooit er een gu in, maar goed. Jij bent de ook de... niet van het golven, G? Nee, ik heb wel een paar golfprogramma's gemaakt. In het verleden voor Heineken. Oh, okay. En uh, voor uh, RTL 5. En dus ik heb wel heel veel met golf uh, te maken uh, gehad. Uh, nou, je, kan je, ook, je kan in elk geval wel goed aan de sport uh, wijden. We, op onze, uh, ne, uh, dit is het 19 Hals, uh, kennen Kennemer Golfclub. golfclub. Uh, ja, hierachter uh, hier uh, heb achter je ook op. heel veel golven. Ja. Dus, uh, oh. Maar in, uh, ja, er zijn landen waar je dus moet uitkijken. Zelfs op de golfbaan. Niet omdat je, voor je, je een bal voor je kanus krijgt. Maar er uh, was dus een vrouw in Australië. In, uh, op de golfbaan van uh, Arundel Hills uh, Country Club en Gold Coast. En toen ze werd aangevallen door een, jawel, een kangoeroe <laughs> Het was niet Doing. zomaar een, een aanrijding. Nee, die die kangeroe die, die, die, die vond die vrouw denk ik, niet aardig of zo. het dier trapte de onfortuinlijke vrouw eerst onderuit. Stampte daarna nog een aantal keer op haar. Meldde de lokale ambulancedienst. Dus die vrouw moest naar het ziekenhuis. En het duurde een aantal dagen voordat ze was uh, hersteld. En uh, ja, zo abrupt uh, stopte het dier ook weer met stampen en draaide zich om. Ze euh, weer... <laughs> ja, kunnen ook enorm boksen in die Ja, ja ik is ook een beetje gebeest. Hij was een zek... beetje stom, van bij de, in, bij de van die sporthop stond all animals, al kangaroos. <laughs> <Ja>. <laughs> Laap je af, mij. Ga Ja goed, die vrouw heeft wel eens wat schade Dit is een dangeroef. Maar dat gaat je in all Nederland die niet gebeuren. Ja, dan al zijn, al, al, en, all, all animals uh, dan Oh, dit is ja. aangevallen ja. door Dan ja. dangeroef. Door doe een door. Doe, ja. All animals Maar ja. goed, in Nederland word je misschien binnenkort aangevallen door een wolf. Je weet het niet. Een boze wolf op de golf. John de Wolf. Nou, dat weet hij dan weer wel over het voetbal, hè? John de Wolf. Ja, die heb ik een keer gesproken. Of geïnterviewd, of ik weet niet wat ik gedaan heb met die man. Een hele grote man. Ja, <laughs> ja heel groot. Zei die nou wat over een rood kapje of niet? Ja, je moest het goed hebben. Nee, ja. <laughs> ja, maar ze, uh, worden niet ze worden beschermd, de wolven. Dus ze breiden ja. zich een beetje uit. Ja, dat net als een Ja. ja. Yeah. Dat zijn godverdorie bij Kans halve al betrossen jongens. Nou, ik was vanochtend om. Uh, nou, oh, nee, ik denk dat het half vijf was. Er stond er een. Ik denk, die staat naast mijn bed. te schreeuwen. Ja. <laughs> Echt zo hard. Ja, hard Echt niet normaal. Ja. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat ze nu gaan, uh, gaan, gaan eten. Ja, wat dacht je? Dat is ja. Ja, <laughs> ja, ik denk dat <laughs> Ja, het gaat goed, uh, kunnen wij concluderen, met de Zandvoortse fauna. Ja. ja, ja daar, uh, nou, we hebben, even even her we hebben hertjes door de vossen, straat, vossen. Je alleen, met die meeuwen moet je alleen uitkijken als je bij een viskraam staat, bij Arie bijvoorbeeld. Dat je wel je broodje met vis heel nou, dichtbij houdt, want hij uh, pakt het zo van jou. Ja. Ik ben al een keer aangevallen met Is een broodje paling. Ja. Maar toen uh, kon ik me net op tijd omdraaien, maar toen voelde ik er wel die, die wieken tegen mijn Kamers klap. <laughs> ja, het zijn de kleren even. Ja, ja, ja. Ah, ja, Niet normaal. Maar goed. Je... Maar ze zijn beschermd, hè? Ja, ja ze zijn uh, beschermd. Door, door wie trouwens? Met de seagull. Door de politie. Jonathan Seagull. <laughs> <laughs> door de politie. Neil Diamond. <laughs> nee, nou zal ik nou eens een heel mooi liedje laten horen? Nou, dat zou ik voor de eerste zijn. Uh, een... Ja. Ja, ik bedoel, ik. Uh, nee, dat dit was dit mooi is... met uh, chef Van Oek en de ondergang van de Onan dat je die meeuw zag zitten op die. Ja. ja. <laughs> <Dat is scherp. laughs> Deze man uh, speelde volgens mij ook mee in de Bolt and the Beautiful. Ik weet er niks van. Elvin Bishop. Ik weet maar wat, wat is de Bolt and the Beautiful? Dat ah, is een tv-serie. Gaan kijken. Ach ja. ja Elven ja, ja, ja. heet hij. Ja, ja, ja. Elven bishop. Elf nou, we hebben het over bisschoppen in uh, deze uitzending dus. In ja, ja ah, precies. Dus ik denk, ik pak hem meteen er even bij. Frank paardenkoop. Wat, bedoel jij? Die, Stil. Die... Oh, lekker. <laughs> Frank Wat is dit? Ik denk, uh, uh, leuk voor een, uh, een mooie. Uh, voor een onderdeel. Zijn naam is Frank. Over onder een leuk mooi gedicht. Een beetje Jan ja, precies. candlelight achter. Paardenkoper, vriend, vriend. Ja. Even vriend. jouw naam eer aan doen. Ja. Als paardenkoper. <lacht> Heb je... Hallo. <lacht> Heb jij ooit gehoord van het Marwari Ras? Marwari Ras? Ja, nooit nee, van gehoord nee, zeker, Nee. He? nee. Ja, het Marwari Ras, dat is een, een bijzonder zwart krijgspaard uit India. Kijk, je hebt ook de Havliners, dus je hebt allerlei soorten paarden. Ja, want jij weet als paardenkoper, ja. toch? Het Marwari is dus een heel beroemd schitterend zwart krijgspaard. En we hadden het net over India. In India loopt meneer Ramesh Singh. En die heeft ook een Marwari krijgspaard gekocht. En die betaalde daar 2,3 miljoen Indiaanse roepies voor. Op... Roepie, roepie, roepie, roepie, roepie. Ja, dat is een aanbieding zeker. Dat is bijna, ja, bijna 30.000 euro. Ja. Dus je betaalt dus bijna 30.000 euro voor een zwart krijgspaard. Ja. De man heeft al zijn geld erin uitgegeven. Paardenfokkers geven dat paard... Hij neemt het mee naar huis. Hij spoelt het even af onder de douche. Wat denkt u... Hij nee, is wit, stiekem toch bruin. Ja. Ja. Oh, echt waar? Ja, je had hem gewoon een gilde ja. paard. Met, met groen Ja. Je had hem even met uh, voor de voorgezet. Ja, met L'Oreal haarverzorging, dus met net zwart gemaakt. Oh, kijk, goed, daar ja. houden we het. Dat is dan. nog iets ja, ja. anders uh, zwart maken dan. Uh, ja, toch, maar wel. dat is toch Ik bedoel, het ja. is een te grappig verhaal dat je denkt, nou, Ja, maar, je maar dat... die aziaten doen dat ook op markt... Uh, met van die vogeltjes, toch? Ja, die kleuren. zijn. schilder ze mooi groene, felgroene. Veertjes en met gaan hartstikke dood. He? Ja, ja. maar ik... die zitten even in een kootje en dan. Uh... Ja, ik zag laatst ook een filmpje over mensen die met Pasen dan. in Gaat de, het de regelen en is het klaar, dan ja. moeten die verkopers vluchten. Nee, maar, dit, <laughs> <laughs> nee, maar ze, ze maken ze uh, inderdaad met, met kleurstof, maken ja. ze verf maken die, die vogeltjes een andere kleur. Ja. Maar waardoor dus de, uh, de, de vetlaag van de, van de veren, dus die, die dieren zijn die nooit meer, ja. ja, die zijn nooit meer waterdicht. Nee. dus eerst komen de dus regen. Komt daar ook het goudhaantje vandaan, denk zeker. je? Zeker, ja, ja, En de ja. halve kip. Ik was er al bang <lacht> voor? Ja, <het> dier met <lacht> één staamlimp. Ja, dat klopt. Ja. Ja. <lacht> nee, ik moet een hele kip ja. gaan snijden, meneer. Ja. <lacht> nee, ik had het met uh, Ger vorige keer over. Uh, ja, ik, ik heb allemaal types die ik doe bij uh, bij Radio 10. Ja. En dat zijn allemaal verbouwde namen, bijvoorbeeld uh, Aard, Aardschok, Aardlek. Ook wie we af en toe zien is Ab, Absoluut. Aardlek. Abstrap, absint, at, atletiek. Applaus. Adneuk. Nou, Cor corduroy. Roy, wie kent hem niet? En Lau, Laurier. Kenny, Kenny meer. Barentrecht. Hanny Goeven. Pianist, adjudant. Ad, Ad, Hanny Groeven. Ja, <laughs> ja, dat is een goede naam, Hanny Groeven. Pianist, adjudant. Ellen de Ling. Jan Boel. Hanny Moon, Abattoir, Maar die zijn natuurlijk ook allemaal bedacht. Maar die hebben natuurlijk ook de schaamnamen van de radio. Dat zijn echt de mensen die ook echt met die naam doorgaan. Ja, ja, ja. Ja, oké, okay, ja. Ik heb vijf jaar gaandeweg toch? Uh, ja, Jaak, of... doen, nee, ja, die doen de schaamnamen. één keer per jaar doen, uh, ja. doen ze dat. Ja, ja, ja. erg leuk. Ah, okay. maar... schaamnamen. Pieter Buren, abkoude Absint, <laughs> Absurd. Koentunnel, Pien Okio. Rijk Javik, <laughs> Matroos. <en> Lies Breuk, <laughs> Kokhals. Uh, Koentunnel, ja, abkoude Koude. Ja, die die ken je al. zijn dus echt bestaand, Ja, hè? Rens Wouden, Marienier. Ja. En Matroos. Ja. ja wij willen er een, een, een, ja. samen met een aantal andere leuke woordspelingen een boekje van maken. Oh ja. En dan, uh, je krijgt er groeten van. Ik vind de titel al briljant. Ja, de, de meest hilarische schaamnamen heb ik hier even. Dat is geen top 10, maar dat zijn inderdaad de namen waar jij het af hebt. Uh, die zijn bij de bureaucraat Indy Broekman. Oh ja, ja. Ferry Koelman. Ferry Koelman. Koelman. Koelman. Ferry... Uh, uh, Vogel Kooi. Ja, dat is echt wel. Uh, uh, nou ja, Wilhelmus. Ja. Klopt de naam? Benny te geloven. Ja. Kitty Miauw. Nou, echt. Maar die, die mensen bestaan echt. Fok je dochter. Ja. Ja, flink. Een goede voornaam, ook, flink grommen. Ja, ze zijn er gewoon. Henny ja. Spek en Bonen. Ja, ja, ja. Fuck die man. Kabouter. Jij had het toch ook nog eens een keer over Sietse vliegen? Ja, maar die bestaat. Sietse vliegen is de zoon van. Je Vliegen, de vliegende film vette kip. Ja, ook goed. Ja, coat, Coat. Ja. En uh, zekere Bente Bente Dik. Ja. Bente Dik. Ja. Ja, Coastbusters. Ja, dat ja. staan echt allemaal, hè? Wil krikken. Ja. Maar Ziet Ze Vliegen is ook een beetje ja. naam. Meneer Kaarbouter? Ja, geweldig toch? Ja. Ger Loogman? Nou, ik vind of dat. Minder. Minder. <laughs> Ja, ja, maar ja, ja. donald duck. Ja, echt maar dat is een broer, ja, no. broer van Wiert. Ja, ja. Wierduk. Ja, ja. duck. Ja, dan heb je toch maar op het moment dat je je kind die naam, ja. naam ja. gaat geven, dan ben je of bij het aangeven dan denk nou, geintje. Ja, je ja. ja, moet wel de, de rest van zijn leven. Ik wil, door. ik wil, ja. ik wilde mijn dochter ook uh, uh, Gineke noemen. Schienlijke Schienlijke van. Ja, dat is ook, weet je. Daar heb je toch heb je twee uur lol van. Ja. Ja, maar daarna is heel Maar die dokter van Peter Schön, Laura Woender Ja, Laura ja. Wunder Schön. Ja, maar Wunder is een de tweede naam. Ja, ja dan, oké, okay. dan kan het nog. Ja. Dat, want dus Laura Schön is oké. Okay. Ja. Maar als je je kind Laura Woender in één woord noemt, dan heb je toch wel heb je hulp nodig ja. hoor. Ja, eens, ja ja Ook jij kant Sam, Sam Bal. Ja. Sambal. Sambal heb je ook. Sam! Jo de Jong. Hey, en even, uh, jullie uh, zijn regelmatig onder rot. Onder ja. rot, onder rot. Uh, heb je in Hoofddorp rij je langs het ziekenhuis. Richting, ja, ja, uh, ja. Vanaf, uh, vanaf de krukjes richting Den ja. Haag. Uh, dan heb je dat. Die Golfplaat Hut, die nieuwe ziekenhuis, ja. Ja, dat, dat ja. ziekenhuis. Maar voor dat ja. ziekenhuis ik heb gewoon, er ligt er een soort oranje afgebladderd Ja, dat, dat bus... Uh, wat ja, is het? ja, dat is een bus. Ik wist, bushalte. Ik wist, niet, ik wist niet dat het een bushalte was, maar het ziet er niet uit, dat ding. Nee. Uh, ik, denk, ik denk al jaren geef het een keer een blik verf. Het staat te koop. Het ziet eruit als een soort uh, komeet die daar ja, in nee, de tuin is gevallen. Ja. Ze noemen hem de walviskaart. Ja. Het is een walviskaart. Maar hij gaat weg. Uh, het onderhoud is te duur. Ze, dat klopt wel, want ik heb al jaren dat het gezilderd moet worden. Het is een lelijk ding. Ehm... Um, wie piept erin? Ja. Zeg ik niet. Walvis, de walviskaak. Ja. Maar de kosten van de coating, het onderhoud is te hoog. Dus, en, en ze gaan nu. Het is dus een bushalte. Iedereen kent dat ding. Dat ja. ook, maar, de walviskaak is dus hij is te koop. Is er, is er iemand heeft al een bod gedaan om in zijn ah, achtertuin te zetten. Even, Moeten we met wel ja, voor elkaar ja. krijgen. Ja, toch misschien dat we dat geld kunnen gebruiken van uh, de jongens van Formule 1 om de walviskaak te kopen en dan ergens hier in Zandvoort neer te zetten. Ja, en om er een ja, paar Formule 1 wielen aan te zetten. Ja. Het is dus ook een kunstwerk, blijkbaar. Ja, ja, ja. Uh, Beauty is in the eye of the beholder. Ja, maar, en, heb uh, je, ja, maar goed. Overigens, dat daar ook, als je uh, even teruggaat, heb je die, uh, die tol. Ja. Je ook, weet je, die je ja. uh, Ik heb hem daar gezien, joh. Die tol niet. Ja, wel, of, die... of de varkens, uh, varkenskaak, nee, daar, ik... wou ik zeggen. De varkenskaak. Ja, ik zie ja. hem nu op... Uh... Het is, het, ik dacht dat het een soort ameube was of zo. Ik wist niet wat het precies was, maar... Het is wel een heel apart ding. Ja, ja, ja maar, maar is het is wel. een kunstwerk en ja. bushalte. Dat tweede, ik denk, het is gewoon een kunstwerk. Oh, dat ding. Dat bij, kan... uh, bij het ja, Spaanse ziekenhuis. Ja, ja, ja dat klopt. Ja, ja. Paardenziekenhuis ziekenhuis in hoofdloop. Dat is dus een kunstenaar met een bakje. Volgens sommigen is het werelds grootste constructie van kunststof. Het werd bijna twintig jaar ge geleden geopend. De bushalte is een knooppunt tussen het lokale busnetwerk en de zout zuid En waar de halte een droog hoofd kan bieden... tijdens hoofdstorten, stortbuien... en ook een kleine rustruimte ingericht voor buschauffeurs. Ja, je kan, je kan <laughs> dus schuilen in een walvisbek. Ja, misschien, misschien ligt er nog een oude buschauffeur. Ik zeg, we doen even een crowdfunding. Ja, een dakloze niet. buschauffeur ja. dan wel te verstaan. Ja, oude. maar ja, je, je, kan niet, je kan het ook niet weten. Nee. Toch? Maar ik denk dat nu het uh, grootste kunststofobject object is. Uh, Zo'n wiek van een... Uh, bij windmolen. Ja, dat denk ik ook. Zou je denken? Ja. ja. Goed, we, de, ja, we we nog een, een stukje muziek uh, doen en dan Ik you dacht Ja. You find that all words ...of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you.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 Vind ik persoonlijk hoor. Mm. Uh, en dan weet je het nummer naam nou van de Beatles, Ger, wat uh, onder andere Brian Ferry van Roxy Music heeft gecoverd. Um, jealous Sky. Nee, dat was van John Lennon. Something. John Lennon. Ja. Was dat John Lennon? Ja, ja, John Lennon. As the day begins. Wednesday morning at 5 o'clock. is the day. Begins. Wednesday morning at 5 o'clock. Dat is day. van uh, Sgt. Peppers. Oh, kijk aan. Dus de Beatles toch. Ja, ja, ja, dat zijn de Beatles. Prachtig Maar dan vind ik de Beatles toch een, uh, de, de, daar gaat niks overheen. Niks? Nee, nee ja, er is nee. niks beters dan de uitvoering van de Beatles zelf. Hmm. <coughs> Althans, dat ja. is mijn mening, hoor. Ja, nee, en iedereen mag het zelf weten. Als jij dan denkt van... ik vind, ik vind die Meri's chavas uh, versie vind ik beter... nou, dat is dat prima. Ja, ja Meri's ook heeft twijfelachtige nummers gemaakt. Ja, maar die heeft de zangeres <laughs> zonder naam. Uh, oh, ja. Zo moet je het zien, hè? <laughs> het was maar een... Ja. Het was maar een clown. Ja. <laughs> oh nee, dus ik een kramer... <laughs> Ben Kramer heeft trouwens ook hele leuke liedjes gemaakt. Ben Kramer, was een kansloos? Ja, is Ik geen, zei nog: geen, Ik ben uh, Kramer, toen oh. zei hij. Nee, ik ben Kramer. Wat is jouw. Willi Alberti? Dan krijg je Alberti. Zullen we de kolom doen? Zullen we mag de kolom doen? Uh, mag ik dat voorstellen? Ja, ja. ik vind het nee, mooi. Je mag wel wat iets voorstellen. Ja, oké, okay, nou dan komt hij. Oh ja. ja, lekker dan. Ik heb het nog niet uh, helemaal goed gedaan. Jongens, ik doe hem even overnieuw. Want dat, uh, ik heb gewoon het schuifje niet open. Ik weet niet wat het is. Het is ook heel ingewikkeld. Heel ingewikkeld. Ja, maar ik ik het vind het een beetje wel op. netjes. Uh, dat we even die column even, uh, opnieuw introduceren. Het is net een mummy. Nou, dan komt hij hoor. Ingeweld. Jongens, 1, 2, 3. De kolom van de Stijl. Voor Forel doorgaan. Ik heb de tuinkussens al lekker op de buitenbanken gelegd. Een schraal zonnetje tekent zich af. Dit wordt een relaxte zaterdag. Een vriend komt om een uur of tien met zijn dochtertje op de koffie, soesjes in de koelkast en de doos met meisjesspeelgoed staat klaar in de kelder. Maar het loopt iets anders vandaag. Plotseling staan er drie vrienden in de tuin: Hans, Roel en Ad. Ik denk nog even aan een spontaan koffiestopje, maar ik krijg vrij snel aan de gaten dat ik word ontvoerd op een vervroegd verjaardagsdag. Surprise uitje. Dan kun je je beter zo snel mogelijk aan toegeven, want wordt het iemand die niet van verrassingen houdt, wordt het anders de hel op aarde vandaag. De afgelopen jaren heb ik in dit industriegezelschap al wat uitjes gehad. Meestal langs de waterkant, hengelen, vissen zo je wil. Al is er in mijn geval weinig sprake van, want buiten dammen en korfballen... kan ik ook voor de edele hengelsport weinig enthousiasme opbrengen. Wel voor een dobber zonder aas in het water leggen... daar dan uur staren terwijl we stom lullen over niks en elkaar een beetje tuk nemen. Er wordt gemiddeld genoeg gedronken en gelach langs de sloot, maar er is meestal weinig beet... Voor Hans en deze antivisser geen problemen, omdat we van de vroege kaarsplankjes zijn en geschubde dieren onthaken vooral enorm gedoe vinden. Maar Ad en Roel daarentegen, zij hebben speciale grasmaden, verklikkers, haken, ogen en andere door NASA ontwikkelde vis-tech-shit bij zich in speciale viskoffers. Vandaag is bedacht mij te verrassen op Toms Creek in de buurt van Weesup. Dit zijn met feestverlichting opgeschieden uitgegraven vijvers waar om het uur kilo's kweekforel in worden gepleurd met een kruiwagen. En op die manier kan iedere imbeciel naar huis gaan met de verse voor op de barbecue. Het kan niet missen. En zo begin ik in zachte motregen zonder waadpak aan een visavontuur. Lichtpuntjes dat op verzoek de bitterballen op de visplek zelf worden afgeleverd door een 14-jarige puisterige puber met een kroejas aan. Dus er is iets om naar uit te kijken, behalve de dobber. En dan het vissen. Uiteraard vangen Hans en ik geen kloot vandaag, heel in de traditie. Maar wanneer ik grappen tegen de vijverbeheerder zeg. Dat dit in de historie van iedereen heeft prijs... in de vis maar lekker waarschijnlijk nog nooit is voorgekomen... laat zijn veelbetekenende knikje aan duidelijkheid niet te wensen over. Hans en ik zijn de grootste viskneuzen ooit. Maar dan roelen en Ad. Die vangen met al hun techniek en blabla bla en trucendoos ook geen kloot. Het zou zomaar een behoorlijke kutavond kunnen worden... als zij vandaag ook niets vangen. De Hans en ik gaan steeds harder lachen... maar vrezen het aanstaande chagrijn. Dus informeren onze licht geïrriteerde vismaten... bij de semi-professionele buurman... Die er vandaag een kilo of twintig uitslaat. Intussen krijgen we ook lokaal publiek dat zoveel onkunde wel eens van dichtbij wil zien. Een man uit Wezen is net op de fiets aangekomen en heeft goede raad. De eerste tip van hem is vrij geniaal. Jo, wat is. Als ik weet dat ik de volgende dag moet auto rijden, dan hoop ik er rekening mee, dan drink ik alleen in de ochtend. Dit magnifieke inzicht is al op zich al reizenraad genoeg. Ochtend drinken, dat wij er nooit op zijn gekomen. Maar de visgoeroe helpt Ad en Roel met tip 2 echt een stukje verder. Hij doet het aas namelijk op een speciale manier aan hun haakje. En hiermee vangen de fanatieke Ad en Roel allebei welgeteld één forelletje. De eer is gered. We kunnen een portie bruin fruit bestellen, want we hebben trek. Aan de overkant kijkt een vriendelijk Indonesische man... wie vrouw af en toe helpt een beetje meewarig toe op ons gepruts. Tussen de vangsten doorloopt zijn ze echtgenoten naar de auto op parkeerterrein... om lekker droog en warm een boek te gaan lezen... Ze heeft vier boeken bij zich en leest afwisselend, zegt ze. Haar man heeft tenslotte ook vier hengels. De hun koelboek spuilt uit en ze vertelt hoe ze Indische forel maakt met een pepertje en een frubbeltje en een frabbeltje. Verser en lekkerder bestaat niet. Het water loopt me in de mond en ik vraag me af of ze al een beetje trek heeft in een sport of vers forelletje. Nee, nee, vanavond niet. Er wordt een vet warmetje eten, denk ik. Ik heb zin aan. Hans en ik besluiten tip 1 te negeren en meteen te gaan drinken in de middag, omdat we de volgende dag niet hoeven te rijden. Maar de laatste tip van de dag. Is voor twee vrienden die denken dat ze goed kunnen vissen, maar er eigenlijk ook geen bal van kunnen. En hij komt van Good Old Barry Stevens zelf. Vooral doorgaan. Meester jaap, kunt nummer. Heren. Wie was het? Helene uh, May, ze komt uit Horen. Uit daar komt ze vandaan. Komt ze uit Horen of uit Uithoren. Uit Uithoren. Richting Meidrecht. richting mij, richting mij, Er zit richting ja. beetje een mij, van Duncan Lawrence in. Uh, ja, dat kan. Maar uh, ze is al mij, richting mij, richting mij, richting al richting uh, mij, zo, ja. Sorry, dat en, zo vroeg ik toch niet? En, zo. Ja, zo. Ik... Hoorde jij het sampletje van Duncan Lawrence een <laughs> beetje? Dat was de vraag. <laughs> Misschien een klein beetje. Ah, dat zat er een beetje in. Nou, dat ja. was een leuk mopje. Mooi ja, hoor. En, Zeker. Um, en, ja, het liedje gaat over, voor mij over de verschillende lichaamsgebaren, hun betekenis en uiterlijke verwachtingen die wij als mens bedacht hebben, ook statusposities en het menselijk verlangen om gezien te worden. Dus dat is een beetje het... Heel uh, mooi, heel mooi. Uh, ja. Maar echt ook inhoud? Ik, zit ja, er ook, ik zat er ook de, wel een beetje op te wachten. Het gaat over de mens. En het uh, positieve mensbeeld wat zij heeft. Hé hey, jongens, even wat ander nieuws. Ja. Er is een auto. Uh, de Jesco van uh, Kuningsecht. Ken je dat? De Kuningsecht. De, ja, ja. de snelste ja, auto ja, ja. ter wereld is dat. De snelste auto ter wereld. En die uh, gaat nu maar liefst 531 km per uur. Zo. En uh, die is maar nu net je, klaar. Daar heb je niks aan, hè? Het is maar een half uurtje, ja, uurtje rijden in Amsterdam. Maar dat weet je het? Dat... <laughs> Ja, maar ja, als je in Duitsland uh, gaat uh, rijden, kan je gewoon uh, 530... Uh... Ik heb niks aan een auto die 500 km per uur gaat, want ik zit nooit langer dan een half uur in de auto. Dus nee, nee, daar heb je er niks aan. aan. Maar dan gaat hij ook 1000 kilometer. Ja. ja, in een half ja. uur. Nee, nou, nee, de helft. Ja, het is knap als dus het kunnen maken. Hebben we er ook Niet wat normaal, aan? hè? He? Hebben we er ook wat aan? pk. Wat moet je met een auto die 500 km per uur gaat? Ja, waar hard de... rijden? Ja, waar? Op de Duitse snelweg, ja. Ja, ik denk het, ja. Die Tsjech is weggekomen, die man die reed ook. Ja, je heeft geen boete gekregen. Want nee. je mag in Duitsland... Uh, die geeft 400 zoveel, hè? 400 zoveel kilometer per uur. <laughs> dat is ook hard, hoor. Oh, shit, man. Maar dan, als je dan lef hebt, doe je je raam open en doe je je hand eruit. Ja. <laughs> ja. Oh, ja. shit. Dan is een Boeing uh, lang, en, lang en breed van de grond, zeg. Ja, zeker. Ongelooflijk, ja, Dat is een Boeing nog, 280. Ja, de, auto de Een Amerikaanse uh, Hennessy, ken je die? De v Venom F F5 is afgeleverd aan de klant. En die moet ook 500 kunnen rijden. Tss. Niet normaal. Niet uh, ik, normaal. Met de Hennessy ja, denk over. ik aan, uh, aan drank. Ja, nou ja, neem je eerst drank en dan ga je 500 ja, rijden. Wij hebben op Schiphol een man die uit Scandinavië... van het kwam aanleveren in een truc. Ja, ja. Echt. echt waar. Maar die had dat ding dus gewoon op de handrem gezet. Maar je ja. voelde hem al aankomen, de achterdeur ging open... het ding zat voor en achter in elkaar. Nee. Kom meteen terug. Ja, echt waar. Ja. Ben, je, ben je dan... Oh. Uh, niet normaal. Niet uh, vast te aan de auto, helemaal niet gewoon op de handrem gezet. <laughs> oh, <laughs> oh, ja, je moet hem toch in de versnelling zetten? Dat is toch altijd wat mij geleerd is. Nou ja, ook dat helpt niet altijd. Oh, nee, ja, jij hebt een fiets. Ja? Oké. Okay. Heb je wel een rijbewijs? <laughs> ik heb een rijbewijs. Oh, ja, ik heb er al een hele oh, tijd niet mee gereden. Hij dus heeft dat... op zijn visachten. <laughs> ja, <laughs> ja. ja, ik, oh. ja, ja ik een vishakte, dat is mijn rijbewijs. Oh, ja, Oké, okay. over vissen gesproken. Ken hey, Je ja. ja, dat ja. het verhaal nog van die, uh, van die man die na 14 jaar... een hamburg van McDonald's in zijn jaszak vond. Ja. ja. Dat ging toch, weet je nog, dat ging een hele wereld... Nee, die nee. niet zo uh, bedorven bleek als dat je... Alleen het augurtje was een het was beetje... Was overleden, ja. Was overleden, maar voor de rest... Het zag er gewoon uit alsof hij, uit de, alsof hij net klaargemaakt was... Het geeft wel aan hoeveel, uh, hoeveel conserveermiddel er in het ja. vlees van McDonald's zitten. Maar het kan nog gekker. Want voordat uh, uh, McDonald's, McDonald's heette, had je die Ronald McDonald's... had je namelijk het, het karaktertje Speedy. En dat was de voorloper van de mascotte. En er zijn mensen in Illinois die waren aan het verbouwen in een huis. Rob en Grace Jones in Crystal Lake. En die waren bezig en die waren de muren aan het verwijderen. En het in een gat vonden ze een oude handdoek ik denk, oh, wat de fuck is dit, joh? Ze dachten dat ze een moord te pakken hadden. met een pistool naar kinderen weggestuurd. Bla, bla bla bla Opengemaakt, in de handdoek zat dus een zak frietjes van McDonald's. <laughs> en die waren gewoon precies hetzelfde ver als die gozer. Maar 60 jaar, hè? Holy cow! Ze hebben ze overgedaan in, in een Tupperware Want ze konden ze gewoon bij wijze van spreken nog eten. Ze hadden geen van McDonald's. last van ongedierte daar in ieder geval. Ze nou, hadden die zeker... muizen dat wel uh, soldaat gemaakt, zou je verwachten. Hoe friet mogelijk. Van 60 jaar oud. Normaal ja, eetbaar. Eh, nog eetbaar, mm, ja. Maar ik vind ja. het ook op van een naam. Grace Jones. Dat doet mij denken aan die dame die ooit nog eens een keer hier in de sessels uh, opgetreden heeft en is Bond Girl geweest in A View to Kill. Grace of, Jones. Ja, ja die, die Grace ja, dat Jones. Mevrouw, we dus het uh, heel kort. Uh, ja. Ja. ja. ja, ja maar die was was die geen was kerel. Nee, uh, die nee, was, nee. nee, die was gek, zeg. Ja. Ja, ja die zou de studio uitgepleurd door Joop van Dender. Weet je niet? Ja, ja, zeker. Ja. ja, die deed mee en wilde dat. Ja, uh, en, of zoiets. Weet je, dan krijg je allemaal sterren, maar John Collins. Alleen kon maar, alleen maar zijn en Joop, en, uh... Joop kon je een hoop hebben hoor. Die kon, ja. echt, die, kon echt, die kon echt een stootje hebben van die sterren. En Grace Jones is de enige die eruit gepleurd heeft. Ja. Dat weet ik wel. Of die Henny ja, mag België even zitten dan. Dat was komt reservekandidaat. Ja. Die Grace Jones gedroeg zich zo verschrikkelijk. Ik zei nou, eruit wegwezen dat wijf. En hij heeft eruit gepleurd. Zo, zo, dat ja, dat ja. heeft hij nog nooit gedaan. Dus dat geeft even aan wat een zonnig karakter deze vrouw had. En het is ja. ook nooit meer gebeurd daarna. Nee, zij is, nee. Die, zij is de enige. is de enige die ooit uitgepleurd is ja. door Jo van de N in de studio. ja Was geen sympathieke vrouw op dit idee. Nou, er waren een heleboel niet sympathiek, hoor. Kan nee? ik je vertellen, aan artiesten. Zo. Ik heb er een zooi meegemaakt. En uh, er waren er uh, heel vaak heel, heel veel niet leuk. Maar René Leblanc wel, toch? Ja, die wel. <laughs> en je was meegemaakt, er ja. was verteld met uh, prinses Stephanie van Monaco. En die kwam dan met, uh, met zes uh, van van hebben gasten erbij. Die hele grote gasten met allemaal oortjes in. En, uh, en toen stond ik op het uh, podium. En ik was opnameleider. Oh, had een, zij had een nummer gemaakt. Zij en had, had een liedje, liedje gemaakt. was zangeres. En ze Even. stond op dat podium. En, toen zei, en Rolf Meter was de regisseur. En jij kent Rolf, hè? Ja. Rolf is een hele leuke gozer. Kan je, uh, uh, kan je, kan je er goed bij. Lichtbonker. Nee. Dus, maar zij spreekt natuurlijk geen Nederlands. En ik had een intercom. En ik zei van... Uh, hey Rolf, heb jij wel eens gezien... dat ik een prinsesje heb aangeraakt? Nee, zeg Rolf, hoe doe je dat dan? Dus ik pak haar beet. Ik zeg, kun je stand over here, please? En uh, dus <laughs> zij... Uh dus ik uh, weer... Uh, ja, goh, wat goed. Kan je het nog een keer doen? Natuurlijk kan ik nog een prinsesje <laughs> een keer aanraken. En dat heb ik eens een keer vijftien gedaan. <laughs> <laughs> dus het mensen hebben achterlijk voor mij. Ik <laughs> denk, wat gebeurt hier toch? Uh, sorry, de director. Hey, I have to get ja, a, you have to say. Zag je het, jongens? Go, Go je to the marker. <laughs> Go to the marker. Hij <laughs> ja, is trouwens getrouwd ook met, uh, volgens mij, met de uh, security-mannetje. Oh ja, is ja, dat zo? Het Ach, goed ma ma maar het was een ka ka Kapsonus, ja, zagrijnig, zachte, jongen. En, en, en, oh. Ik ken die Stefan niet. En we hebben het ook een keer gehad, maar ja. <laughs> en we hebben het ook een keer gehad met Donna Summer, die kwam. En uh, die is natuurlijk ook altijd ziek, zak en misselijk. Love you, love you, baby. Nu nee, is er helemaal niet meer. En, uh, en toen zei ze, ja, can it, can it be fast? Ik zei, jongens, we gaan de snelste... Wij deden altijd met drie camera's voor de Eurochart. Oh ja. Moesten we, en dan deden we twee opnames en dat uh, knipte we in elkaar... en dan had je toch zes camera's en zag het er in ieder geval goed uit. En vroeger was het natuurlijk toch allemaal op wat minder techniek. en, en, en omgelicht ook met de televisie. Ja, natuurlijk word je opgelicht. Dus dat mensen dat zeggen, kan het snel... Dus ik heb die geloof ik in, in 12 minuten twee liedjes laten opnemen en dan stond ze weer buiten. <laughs> en een vriendje van mij was pluggen die dan haar mee. En ze zegt, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat het zo. Uh... Met publiek erbij, en alles <laughs> erop gedraaid. Ja, en had. klaar. En door. Nee, dan en door. Nee, dan en door. Ja. Dag donna. Prima Donna. Dat is goed, joh. Nee, voordat ja. we naar de ja, uh, we top 10 hebben we straks. We hebben top tientje straks. hebben nog een uh, stukje muziek toch ook nog? We hebben een stukje muziek en dan oh, echt? ook. Uh, ja, ja. Wat, ik denk. Uh, ik zet hem nu open. Dat doe je goed. René Leblanc? Ja, René Leblanc, ah. maar dan in het Engels. Onder de ruïnes van een wijde stad. Komt in tazen beams of yellow light. No flags of truce, no cries of pity. Siege guns have been pounding through the night And took a day to build a city We walked through its streets in the afternoon As I returned across the fields I'd known I recognized the walls that I'd once made Had to stop in my tracks for fear Jongens, dit uh, loopt nog een half uh, minuut door hoor. Uh. Oh. Ja, je, je zegt wel eester maar hij was er nog lang niet. Het oh. is dus een Wat beetje voor. een uitrootje. Oh, een uitrootje. Maar het is uh, Sting met uh, uh, Fortress. Uh, Volgens mij heeft Frank, uh, hard Frank ook nieuws. Ja, maar... Echt? Ja, dat is wel een mooi verhaal. Ja. Ja. Heb je hotdog nieuws? Ja, ja, hotdog ja. ja, crimineel is ook een vak natuurlijk. Hè. In plaats dat je dan aan het einde van de dag iemand gaat overvallen. besloot, uh, <laughs> <laughs> besloot uh, deze vent, de 19-jarige Terrion Pouncy, die uh, een, een hotdog overvaller uh, in de ochtend al uh, te overvallen. Dus uh, maar ja, een van die gasten terwijl die werd overvallen, die droeg toevallig net een grote emmer met vet. Dus die uh, yeah, met vet. <gacht> Dus die gozer die laat van ellende die emmer vallen. En die, uh, ja, het werd natuurlijk spek uh, glad op de vloer. Dus die gast op zijn plaat, die overvaller. En uh, die overvaller dacht, ja shit, het gaat niet goed komen. Dus die uh, geriste nog wat uh, geld van de grond. En die wilde dus vluchten. Maar hij kwam niet heel erg ver, omdat het allemaal glad was natuurlijk. Maar hij had wel een wapen. en Dat uh, probeerde hij even tegen zich aan te drukken. Om dat in elk geval veilig te stellen. Maar het ging, uh, terwijl hij dat deed, per ongeluk af. Kaboom! Dus hij uh, schoot uh, een kogel door zijn leuning. En, uh, Man schiet en, uh, in eigen Ja. Hij lag al op de grond, als was hij uh, terstond gevallen, maar hij moest naar het ziekenhuis. Maar hier dus, gaan uh, natuurlijk twee dingen fout. A, je moet jezelf nooit in je eigen hotdog schieten met een pistool. Dat is en, vrij onverstandig. Ja, en, B, ja. en B, waarom, even serieus... Een hotdog Waar uh, Waarom verkozen. ga je een hotdog kraam Ja, maar morgens ook. En s'morgens het ook. Ja, Dat zijn, ja. zijn ze nog niet eens warm. Dat ja. ja. ja. nog niet eens warm. Maar op het, ja. het einde van de dag heeft hij misschien 200 dollar in zijn kast zitten. Maar ja. wie gaat er nou een hotdog kraam ja. Dat vind ik ook zo imbeziel als mensen af en toe... Dan beroven ze de, de action. Ja, maar ja. ja alles kost een euro daar daarover kost dan maar de IKEA nou dat is ook niet veel duurder maar ja. gaat er niet de action overvallen ja schapen citroen schapen een ding vullen. wel ja. één ding wel je hebt wel actie bij de action ja, ja die gozer die de juwelier uh, was dat uh, citroen of gas uh, die met de magnetron naar buiten liep ja daar ja, oh, ja. is een film, ja, ja, film van gemaakt bedoel, als je dan toch op criminele pad op gaat is dat misschien wel aardig Met diamanten toch ja dat is het beroemde verhaal van, uh, ja. In een doos, wat hij meenam, een uh, zogenaamd die volgde om de diamanten. Is hij mee weggegaan. En dat was omdat hij had een relatie met de prostituee. En die wilde hij een prinses maken. Dus hij vlucht naar het buitenland met haar. En die vrouw was helemaal niet verliefd Want die wilde alleen geld. Er is wel dus mooi, een ja. film over gemaakt. Uh, ja. uh, P of zo. De, de, Ik was er nog verantwoordelijk voor bij B&M van die film. Ah, dus, uh, uh, met die... In Nederlandse film? Ja, inmiddels films film is okay. Wat grappig. Ja. Nog voor dat ja. Uh, verhaal. <laughs> ja. <laughs> ja, sneller. ja dat dus, Maar uh, dat, als, je ga, als je een diamantair overvalt, ja. eh, dan moet je zelf nog steeds niet in je leuning schieten. Nee, dat is niet, uh, niet handig. Maar ja, nee. weet je, het, het aantal overvallen stijgt volgens mij ook weer. Is dat zo? Nou dat ja, afgelopen in, uh, in, die coronatijd natuurlijk niet. Bijna geen inbraken, niks. Nee, dat niet. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat er een stijging zichtbaar is, omdat de coronaperiode weer... Voorbij, dat is natuurlijk wat ja. het is, want... Maar ik vraag me dan af, hè, want op het moment dat je dan in de coronatijd in de horeca zat... of uh, weet ik veel waar, dan laten mensen zich omscholen. Maar als je inbreker bent, ja, dan, moet je dan uh, laten omscholen? Of? Ja, ja, ja, dat is, uh, ja, ik denk het wel. Toch? Tot uitbreker. Heb, ja, Maar dan heb je ja. ook twee jaar niks te doen gehad. Ja, ja, ja dan nou ja, kan iedereen. je misschien een nieuw businessplan uh, maken. Net zoals die gasten toen op de Diamantroof bij mijn uh, werkgever. Oh ja. Die uh, hadden echt een heel uh, businessplan en uh, op zich uh, goed deels wel ten uitvoer gekomen. Maar uh, ja... Wel een dus. hele uh, belangrijke business dan. Nou ja. Wij zijn geen crimineel. We hebben natuurlijk honderdduizend keer met zwem. Ja, goed. Ja. <laughs> Uh, maar we hebben natuurlijk honderdduizend keer met jou ook, Frank, uh, gedroomd over dat jij uh, onder 4 miljoen had, aan een diamant had kunnen meegeven. Ik had ongelooflijk hoeveel hoeveelheid ermee We hadden alles nemen. al bedacht. Ja, we wils, ja. alles kunnen bedacht. We deden <laughs> ja. het alleen nooit. We, waren, nee, nee. we zouden dus wel willen durven. Ja. Ja, nou, ja, ik, ik heb wel eens getwijfeld had, hoor. Ik denk, volgens mij zit die paardenkoper erachter, want die is zo, <laughs> die is zo slim. Nee, ik had, wel, uh, <laughs> <laughs> ik had wel, als ik met mijn Cadillac uh, bij de KLM, toen mocht je nog wel eens het terrein op. Uh, naar binnen reed, hij die gozer bij de slagman altijd. Uh, Jode, uh, ga je goed met de plaatje zeker, hè, dingetje? <laughs> nee, oh, ja. ik jatte dat diamanten hier, nou goed. <laughs> nee, maar kijk, als je, als je nou uh, uh, goud of palladium of rhodium, als je dat had, jij ja gewoon mee kunnen nemen. Ja. En dat, uh, als je dat uh, uh, uh, zeg maar 20, 30 jaar in je in je, in je garage uh, bewaart, dan ja, dan denk ik maar dat geen... is nou, Het mooie daarvan is een tegenstelling tot diamanten, sorry Tino. Als je, nee. als je diamanten jat, dan blijft er uiteindelijk maar 5 of 10 procent over aan uh, geld voor de dief. Maar ja. Want je moet die diamanten opnieuw laten slijpen. Ja. En iedereen waarmee jij aankomt, uh, waar je bij aankomt met, met die diamanten, die weet dat ze zijn gejat. Dus oh, ja, dat ja. krijgt dan een ja. deel. En, uh, ja. Ja, het is maar meer... Frank, sorry ik je onderbreek, maar... 5% van de stok diamant nog steeds meer dan een horlogverkoper overvallen. Dat is, uh... <laughs> ja, in de ochtend. Ja, in de ochtend. Hey, jongens, we, gaan even, ja, we, moet, de we ja, moeten even naar de top 10. Ja, dat wel. En de top 10 is de zwerfafval met de langste afbreektijd: uh, vanaf uh, 10 is dus de kortste en uh, 1 is de langste. Sigarettenfilters. Nou, daar kom ik uh, later op terug. Ah, zit erin. Oh, er zit er ongetwijfeld in. Uh, we beginnen met 10, dat is papier. Duurt een paar maanden. Om, uh, nou ja, papier. Uh, de de, de CO2-uitstoot van de papierindustrie is gigantisch. Zo'n 7% van de totale jaarlijkse mondiale uitstoot. komt door de productie van papier. Dus, uh, en het, uh, ja, het, het uh, papier breekt in de natuur uh, redelijk makkelijk af. Kijk. Dan op 9, de bananenschil. Je flikkert hem zo maar het duurt wel een jaar. Hoe? Hoe gooi je nou? Over je schouder. Dat een andere Oké, Oké. je kan hem met rechts gooien. Oh, maak dat met jouw door De natuur rijpt het op. Maar het trekt wel vuil aan. Maar aan de andere kant is ook leuk Ik zeg de onderbrug van Frank Paardenkoper. Hoe lang doet dat voor die af? Heel lang. Naar je lang. Slepen omgevallen. Je in vanmorgen. acht duurt 20 jaar. Oh ja, Kalgom is niet goed. Om een kaugomtje. je. per jaar wordt in Nederland vijf. 5,5 miljoen kilo kauwgom gekauwd. Nou, het is na de uh, sigarettenpeuk na de meest voorkomende zwerverval. Oké. Okay. En mondkapjes. Uh, en mond, ja. Uh, het, uh, hey, op 7, de batterijen. Batterijen, ja. dat duurt ook best lang voordat het uh, uh, zeg maar afgebroken is. Dat, uh, nou, dat, de, de, de, jaren uh, duurt dat om. Uh, en het is schadelijk voor het milieu. Dus ja. uh, leven ze altijd in, hè? Op 6, ja, dat had je ook niet verwacht. Het is uh, bij wij hebben er niet zoveel mee te maken, maar dat is tampons en maandverband. Dat uh, duurt. Uh Hoezo, uh, Ze hebben we niks veel mee te maken. Je we, mag ook wel we, we eens een weekje rust hebben, of niet? Jawel, maar de gemiddelde vrouw gebruikt in haar leven 11.000 wegwerptampons of maandverbandjes. 11. En dat en. moet allemaal afgebroken worden. En dat, moet allemaal, natuurlijk, en, ja. en, nou, dat bevat allemaal. Maar plastic. hoe gooi je die weg? Net als ja. een bananenschil met links of met rechts. Nee, dat moet je niet uh, zo doen. Dan moet je in een, uh, in een, spe een speciaal zakje. ja zakje ja, een speciaal, ja. Uh, ja ja. Vol. ja, ja. ja vol. Op vijf uh, wegwerpluiers. Nou, er wordt 150 ja. miljoen kilogram aan luie geproduceerd uh, per jaar. En uh, nou ja, net als maandverband zit veel plastic in en synthetische, synthetische korrels. De sapkorrels en een beter als alternatief is de wasbare, ja. wasbare ja. luier, Frank. Ja, ja G, de ouderwetse katoenenluier. De katoenenluier ja, ja. waar wij nog in ja, gespeeld op vier. hebben. Of vier? Nou, dat zijn blikjes. Nou, gelukkig komt er uh, vanaf 2023, 2023, komt de statiegat blikjes. En dat uh, zal hopelijk zorgen dat er minder blikjes in de natuur komen. Heel standig. Nu nog 150 miljoen per jaar. Ja, voor jaren. kom, op. we hebben nog iets op minder dan drie. drie. Glas, glas vergaat niet, jongens. Dus alles in de glasbak. Huppakee. En? O, op twee, plastic vergaat niet. Plastic ook netjes. En op één, jij zei het al... De sigarettenpeuk. sigarettenpeuk. Ja. Die sigarettenpeuk. De sigarettenpeuk. filtertje van de sigaretten. Met de filter. Die vergaat niet. Nooit? Dus, uh, nee, nooit. Dat blijft schiet ze lekker op straat, jongen. Ja, dus schiet, schiet ze lekker op straat. En dan denk van... Hoe is het dan mogelijk dat iedereen dat... Maar uh, er zitten microplastics in... Die in, uh, voor altijd in... Een Komen boomleiser. in de natuur en die ja. krijgen we allemaal binnen als we niet uitkijken. Ja, nee, dat is het dus. Dus nou ja, oké, okay, uh, dit, uh, dit uh, was uh, wel ongeveer uh, de top 10. Ik wij, moet Frankse uh, luier vervangen en ik steek van een peuk op. <laughs> ja. en, en, vol, en volgende week gaan we weer nou. gewoon uh, vrolijke verdere mensen. Dus, ik vond hem goed. Dat lijkt mij een goed plan. Hey, jongens, goed. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.